Zfm. Via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9, straks meer. Zfm. Maar nu eerst het NOS nieuws van 1 uur. Gert Kluik met het NOS journaal. De Russische autoriteiten vermoeden dat het treinongeluk van gisteravond is veroorzaakt door een aanslag. Een expresstrein van Moskou naar Sint-Petersburg liep uit de rails. Daarbij kwamen zeker 30 mensen om het leven en raakten bijna 100 mensen gewond. Volgens de autoriteiten is er mogelijk een bom onder een treinwagon afgegaan. De afgelopen jaren zijn in Rusland vaker aanslagen gepleegd op treinen, onder andere door rebellen uit Tsjetsjenië. De oudste protestantse kerk in Amerika heeft excuses aangeboden voor het deporteren en vermoorden van Indianen door Nederlandse kolonisten bijna 400 jaar geleden. De Collegiate Church in New York werd destijds door de Nederlanders gesticht in toenmalig Nieuw-Amsterdam. Het is voor het eerst dat de protestantse kerkgemeenschap haar verontschuldigingen aanbiedt aan de nazaten van Indianen. De dierentuin in Adelaide in Australië heeft een nieuwe attractie. Het zijn twee reuze pandas uit China. Ze worden door de Chinese regering voor tien jaar uitgeleend. De pandas staan symbool voor de vriendschap tussen de twee landen. De dieren zijn vanochtend aangekomen in Adelaide. Op de route naar de dierentuin stonden honderden belangstellenden. In Bangladesh zijn bij een ongeluk met een veerboot zeker dertig mensen omgekomen. Veel mensen worden nog vermist. Er wordt rekening mee gehouden dat het dodental nog oploopt. De veerboot lag al afgemeerd in Bola, een stad in het zuiden van Bangladesh... toen hij kap en gedeeltelijk zonk. Veel passagiers hadden het schip toen al verlaten. Robin van Persie is nog zeker vier maanden uitgeschakeld. De Arsenal-voetballer blijkt tijdens het oefenduel van het Nederlands elftal... tegen Italië eerder deze maand drie van zijn vier enkelbanden te hebben afgescheurd... in plaats van één. Volgende week wordt Van Persie in Amsterdam geopereerd. Van Persie mist nu een deel van de voorbereiding voor het WK voetbal in Zuid-Afrika dat in juni begint. Het weer vanuit het zuidwesten regen. Vanmiddag trekt de regen weg en breekt in het westen nog even de zon door. Het waait flink en het wordt 8 graden vanmiddag. Ook morgen grijs en nat. Dan wordt het 9 graden.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 Have to know That I can be myself And if I could I would stay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 Dit is absoluut de tweede uur van jouw zaterdagmiddag. <laughs> Sorry, dat was even de eerste uitjokie. Met Chris Hip I would stay, hoorde je. Nou, we gaan meteen even de bioscoop top 10 met je doornemen. Want hebben we die in ieder geval gehad. Want het Sinterklaarschunaal is er. Staat erin. The Amazing Movie. Movie met M-O-E-V-I-E. -E, dat vind ik nog het mooiste. Op nummer 10. Op nummer 9, De Storm. Een drama uit een Nederland. En op nummer 8, Up, een animatie uit Amerika Kappels v Retreat Op nummer 7 En een Christmas Carol, ja er wordt ook al meteen een kerstgedacht. Op nummer 6 Nou de documentaire van Michael Jackson Dit is het op nummer 5 En op nummer 4, Sinterklaas in de verdwenen Pakjesboot. Terug naar de kust staat op nummer 3 Een thriller uit Nederland Met Linda de Mol onder andere En Daan Schuurman een Huub Stapels natuurlijk op nummer 2 Twilight, Saga, New Moon, een drama uit Amerika. En op nummer één, 2012, film uit 2009. Een wetenschapper ontdekt in 2009 dat er iets mis is met de deeltjes die de zon uitstraalt. Dat iets zal leiden tot een groot aantal allesvernietigende rampen. Die rampen zullen plaatsvinden in het jaar 2012. En rond die tijd dat de Maya kalender afloopt. Nou, dat is rond de tijd dat de Maya Kleiner afloopt. Ik wist dat het zo is. Nou, omdat de grote overheden van de wereld voorkennis hebben... ...kan men proberen zoveel mogelijk mensen te redden. In alle uh, tumult die ontstaat probeert Jackson Curtis samen met zijn familie de rampen te overleven. Nou, dan hoorde ik van de week op de radio over die film... ...dat het vol met clichés zit en dat je alles uh, van tevoren weet. Maar toch, hij staat bij mij, nog, bij mij op nummer 1... Hey, ik vind het knap. Hey, we gaan zo direct even kijken naar de ijsbaan, die gaat om twee uur open. We gaan even een Shorts van dan vragen wat hij daar gaat doen. Die zit nou nog in de studio te wachten. Kijken wat Shorts op de ijsbaan gaat doen. Ondertussen regent het en haalt het goed buiten. Dus je krijgt van mij zo direct een weerbericht. Maar eerst krijg ik Kevin de Gro van mij. De Chariot. Ja, je krijgt van mij een weerbericht, echt waar. the tree I said to myself we all lost touch your favorite fruit is chocolate covered cherry and see this watermelon oh nothing from the ground is good enough body rises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 Maya en uh, Vicky met stereo Love, hoorde je net, en dit is editor van papelang. Maar even twee nummertjes uit uh, source lijsten, maar dat moet wel kunnen, vind ik. Ja, daar vond ik het ook alweer eens een keertje tijd voor. Het wordt tijdelijk droger, zeggen ze. Het regengebied heeft voor een groot deel van het land alweer verlaten. Vanuit het westen kan de zon even schijnen, maar er zijn ook geregeld buien. Het is ongeveer 8 graden. Naar nou, bij zee waait de wind af en toe hard met een kracht van 7. Morgen is het iets rustiger, maar nog niet veel. Ook dan is het grijs en nat met smiddags een graad of 9. Maar ik hoop dat het morgen wat droog is voor Sinterklaas en Zwarte Piet natuurlijk. Nou, na het weekend neemt de wind echt verder af. Het wordt niet alleen kalmer, maar er is ook wat ruimte voor de zon. Daarnaast wordt het minder zacht. Nou ja, het loopt allemaal weer goede dingen. Voor betreft het weer... Nou kijk wat we vandaag gaan doen met de ijsbaan. Want George gaat met zijn welpen erop schaatsen. Te zei, George kan niet schaatsen. Dus dat doen we maar niet. Is die randlik. Vind ik ook zo zonder. Maar de welpen gaan het wel doen. Dus het gaat leuk worden. En wat ook leuk gaat worden is het volgende nummer. Van Jennifer Page. Met Crush. Nee, niet op jou koor. Ik niet, het spijt me.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 Show.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 05 rommel, klavertje 4 Dagen als deze schaars, dus klagen we niet, niet hier. Halle goed, goed, zoeken naar verdier. Momven naar een plekje in de vaste kroeg van een vier. Ken de haar via, via, zij me via ook. Okay. Ik had zoiets van, maar zien we hoe het loopt naar wat die killja. Laatste rond, tijd om te vertrekken. Sluiten we op weg naar huis, nog een berichtje. Slaap, lekker. lekker ding, want jij is lastig. Nog meer, jij is fantastisch, toch? Hey.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 Eurythmics hoorde je met Here Comes The Rain Again, vijf minuten lang. En DigiDex met Eve The Rovers, slaap lekker. Nou, dan gaan we niet doen slapen. We gaan even kijken wat er gebeurd is op 28 november in het verleden. Want de Tweede Kamer stemt op 8, dinsdag 28 november 2000 in met een wetsvoorstel om euthanasie te legaliseren. Daarmee is Nederland het eerste land ter wereld waar hulp bij zelfdoding onder bepaalde voorwaarden niet meer strafbaar is. En op zondag 28 november 1971 wordt de Libanese premier Wasti Thal in Cairo vermoord. En uh, Cape Carnival, de ruimte van de basis in Florida, wordt op donderdag 28 november 1963 hernoemd op Cape Kennedy. En op woensdag 28 november 1962, ja dit moeten we allemaal weten, overlijdt koningin Wilhelmina op 82-jarige leeftijd. Nou, een brand in de nachtclub Coconut Grove in Boston doodt op zaterdag 28 november 1942 491 mensen. En we gaan nog verder in het verleden in, want in de nacht van 27 op zaterdag 28 november 1931 ontstaat een reusachtige oliebrand in het Californi Californische Santa Fe. En nog verder in het verleden, ja, Koor, dat moet jij nog herinneren. Lady Nancy Astor wordt op vrijdag 28 november 1919 de eerste vrouw in het Britse parlement. Ja precies Nou ja dat is even De kleine geschiedenislesje weer van mij. Die moet ook af en toe tussendoor komen Even kijken Even nog rare berichten Ja die is ook wel grappig Want de Simpsons is te pornografisch voor Zwitserland Zwitserland heeft de Simpsons In de ban gedaan voor jonge tv-kijkers Een Zwitserse tv-kijker Beklaagde zich met succes over het pornografische Gehalte en gewelddadige karakter Van de cultserie de Simpsons zijn nu in, het Zwitserla in Zwitserland voorzien van een kijkwaarschuwing. Kinderen onder de 12 jaar wordt geadviseerd niet naar de tekenfilmserie te kijken. Ongeschikt voor jeugdigen, luidt het advies. Nou, de wens van, van de Zwitserse klaagster is niet in zijn geheel ingewilligd. De vrouw had geëist dat de serie niet meer zou worden vertoond op de televisie. Dat is dus niet gelukt. Uh, oh ja, uh, in, het, uh, in het bedrijf waar Daniel werkt... ...hebben ze een varken. Die varken is naar iemand vernoemd. Een winderige varken lokt gasalarm uit. Een winderige varken heeft in Australië 15 brandweerlieden laten opdraven. Een landbouwer had de brandweer gealarmeerd omdat hij wegens de stank een lek in de gasleiding vermoedde. Het werd al snel duidelijk wat er aan de hand was, zei de brandweerman in een radiointerview. De 120 kilogram zware zeug werd door de boerenfamilie uit ex op slechts een twintigtal meter van het huis gehouden. Ik heb geen weet van wat dat varken gegeten heeft, maar we hebben het duidelijk geroken, zei de brandweerman. Voor de landbouwer was de hele affaire hoogst onaangenaam. Hij heeft zich herhaaldelijk verontschuldigd. Het duurde een tijdje voordat we terug onszelf waren en we met hem, met hem konden praten, zei Harkins. Maar we hebben het zeer professioneel aangepakt, maar eenmaal terug in de brandweerkerszijne hebben we heel wat afgelachen. Daniel, stinkt die vark Albert-Jan ook zo? Uh, het kan geen Albert-Jan. Hoe oh, heet hij dan? Oh, die geit het al, Albert-Jan, in die varken? Erik. Erik, oh, stinkt die ook zo? Ja. <laughs> Ik hoop niet dat de brandweer daarvoor komt. want dat zou een beetje lullig zijn, want we hebben het druk genoeg, onze brandweermannen. Hier in het zandvoortse. Oh ja, het is bijna kerst. Hè? Oh nee, het is eerst Sinterklaas, maar <laughs> de kerstman is er al. Hé, hey, Sjors, ga je strippen? Hoi. Oeh, sexy. Een uh, man uit Rijswijk heeft zondagochtend een dronken kerstman aangetroffen op zijn een toilet. Ja, de kerstman loopt nu al rond. De 19-jarige Delftenaar met kerstmus had een raam ingetikt en zich op het toilet geïnstalleerd. De bewoner was niet gediend van het vroege kerstbezoek en belde daarbij de politie. De bewoner van de woning aan de Sionsweg nam rond vier uur s'nachts polshoogte nadat hij glasgerinkel had gehoord in de gang. Toen hij ging kijken zag hij een vreemde man met de kerstmus op de toilet zitten. De dronklap verklaarde dat hij erg dronken was en kan zich naar eigen zeggen niets meer herinneren van het voorval... Hij komt met een dagvaarding op zak naar huis en moest zich later voor de rechter verantwoorden. Kerst begint vroeg dit jaar. Wat zie je de schattigheid zo in je skaterkleding, Sjois? Jezus, ik heb ik nog nooit gezien bij jou nou? En ik hoop het ook niet vaker te zien, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Maar dat maakt niet uit. Jij hebt alleen maar jongens in de skatinggroep? Oh, nou, ik ga wel ladiesnij nu draaien. Let's go We hem net bij mij. Sinterklaas, wie kent hem niet? Ik denk dat Robby Harms en Albert-Jan Frosboosema zijn, want die waren zelf rijden. Nou, lekker dat doe je net nou nog een keer. Uh, goed. Ja, waar ga ik het over hebben? Ik heb werkelijk geen idee. Nee. <laughs> ik weet het echt niet. Ik weet wel dat die ijsbaan uh, goed gedweld wordt ondertussen. Maar uh, kun je je wat van overlaat. Ik maakte net al de geheim van... Uh, op de televisie zie ik altijd zo'n grote dwelmachine. Hij maakte daarna de opmerking, ja, die komt zo direct nog. En ja hoor, het is een kleine dwelmachine geworden. Maar hij is er met de dwelmachine overheen gegaan. Dus kijken wat vanmiddag op het gastensplein gaat gebeuren met de ijsbaan. Hoe het bezocht gaat worden. Dat zal waarschijnlijk wel goed bezocht worden. Tenminste, zo direct komen de welpen er al op. En ik hoorde verrooid dat hij een, een, een leuke optreden er had. En... Nou, we gaan het allemaal meemaken. Bij mij hoor je nog veel muziek. Esme Dentis hoor je met admitted oh, oh. hanging in the boot, give me de i Ik the message why you gotta act shy looking at you, of your head i can read your mind you really want it back I wanted to watch Best dress shoes and my best dress shirt. Cause I'm going out in style to cover. No one will Een ska band uit Zuid-Californië. En hun eerste debuutalbum was Everything Sucks. Die hebben ze zelf opgenomen, en zelf uitgebracht in 1995. En het werd een underground hit in de ska-punk en schoolkringen. Zo is hier geschreven. Nou, uh, dankzij dat uh, succes van het album mochten ze uiteindelijk... ...een contract tekenen bij platenmaatschappij Mojo Records. En het eerste album dat ze onder dit contract maakten was Turn the Radio Off. Nou, wij laten de radio nog even aanstaan. Met Pink, met sowat. die hoor je tot aan de nieuws van twee uur. En daar nog even een stokje over naar Robbie Harms en Albert Jan Vos. En voor Zandvoort op zaterdag. En ik zeg tot volgende week weer. Bye.